Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag hebben vandaag zo'n 10.000 Nederlandse Turken gestemd... voor het referendum over de macht van president Erdogan. Daarmee komt het totaal aantal stemmers in Den Haag sinds woensdag op zo'n 40.000. Hoewel het aantal stemmers vandaag niet groter was dan het gemiddelde van de voorgaande dagen... waren er wel verkeersopstoppingen in Den Haag. Dat kwam doordat er meer evenementen waren en een wegafsluiting.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 In Arnhem, Eindhoven en Den Haag is gedemonstreerd... tegen geweld tegen homo's. Volgens de politie waren in Arnhem zo'n 2500 mensen op de been. Ze droegen regenboogvlaggen en borden met teksten als... Liefde is gewoon. Veel mensen liepen hand in hand. Ook het stel dat vorig weekend in Arnhem werd mishandeld was erbij. Ze kregen een luid applaus. D66-leider Pechtold kreeg van tv-presentatrice Barbara Barend... het dringende advies om scholen te verplichten les te geven in diversiteit... Bij de demonstraties in Eindhoven en Den Haag waren enkele honderden mensen. In de eredivisie heeft Ajax in Nijmegen met 5-1 gewonnen van NEC. ADO Den Haag won thuis met 4-3 van FC Groningen, de derde zege in zeven dagen tijd. Daarmee lijkt ADO nu buiten degradatiegevaar. Eerder op de avond won Vitesse thuis met 4-2 van Heerenveen.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 Horse. From downtown stockbrokers to Washington Square pot smokers, everybody hustling, hustling, hustling.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 You take your heart and leave a ransom note Push you away if you get too close Wat toch gebeurt? Vier pillen, vijf flessen, ga ik een ander deur. Waar niet vliegen door de vijfde dag veel liever thuis slapen. Maar dat lijkt opeens niet zo heel veel me uit te maken. Want ik ben omringd door mijn grappen, zijn duizend dames en de zon was te trappen. Toen wij weer naar buiten kwamen, Dus Hey, wordt er nog opgetaard? Wordt er nog opgetaard? Wordt er nog een beetje opgetaard? Wordt er nog opgetaard?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 Off the dance off the dance off the dance off away.